Landgenoten Makarova. Dan nog het weer geregeld buien met in het oosten en noorden de grootste kans op sneeuw. Bij een matige krachtige zuidwestenwind wordt het 2 tot 4 graden. Dit was het NOS.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 Met nu de herhaling van Voed een Antwoord. We zijn, we zijn nog een beetje in de papieren omdat we nogal wat onderwerpen hebben. En uh, die zijn we ook een beetje aan het voorpraten. Maar uh, wij zitten hier weer gezellig in Hotel Hoogland. Het is zaterdag 24 januari en uh, het programma is uh, groot. En uh, ook wel interessant om naar te luisteren. Maar eerst gaan wij natuurlijk weer kijken wie er allemaal is. De techniek en de regie is een Thomas de Jong vandaag, de redactie. Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie is voor uh, Gerry Rutte. De koffie en het water, als ik het nog krijg, want er werd me al een verbod opgelegd, wordt door Gert van Kuik gedaan. Naast mij zit Henny van der Leyen, goedemorgen. En naast mij zit Ben Zonneveld, ook goedemorgen. Waar gaan wij het allemaal over hebben vandaag? Ja, wij beginnen weer uh, met een, um, een ongelooflijk leuk onderwerp. Voor ons zit de duinwachter al, die gaat weer dingen vertellen. Spannend. Dan hebben we de nieuwe voorzitter van het CDA, Andor Sandbergen, die ons het nodige gaat vertellen. En als laatste voor uh, het nieuws hebben we de kwartiermaker Pascal Spijkerman... Uh, hij gaat iets vertellen over de retail en horecavisie, waarin hij kwartier gaat maken. Ik heb al twee krantenartikelen over, uh, over deze persoon gelezen, dus het moet wel interessant gaan worden. heb ja. ik ook. Uh, na het nieuws, het tweede uur, hebben we uh, twee keer tien minuten ingeruimd voor de wethouder Gerard Kuipers. En het gaat ook weer over de horeca en retail visie, de leegstand in Zandvoort en de toekomst van de middenstand. Ja, en dan um, eindigen we deze ochtend met de winnaars van het jeugddebat. Merel Pol en Kevin Krijten. We kunnen misschien wel met ze in debat. moet je een mooi onderwerp uitkiezen. Gaan we doen. Gaan we doen. Tegenover ons met de nieuwe struinen in de duinen... en twee kleine gewijtjes zit Gerard. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, inderdaad. Ik denk... Weet je wat ik doe? Ik neem een paar... Ja, dat noemen ze eigenlijk gaffeltjes mee. Gaffeltjes? Want een gewij heeft... Een dammet heeft een gewei en een ree, een ree heeft een gaffeltje. Ja, en uh, een gaffeltje is veel kleiner. En waarom nam ik die nou mee? Want het is nu, he, januari is de tijd dat de reën hun gaffel vliezen. En, uh... Dus en, en, die damherten die vliezen in zo'n beetje april een gewei. Dat is vaak spectaculairder. Hè. Die zijn veel groter. En ja, heel leuk om te vinden. Maar dit is zelf een veel grotere kunst om te vinden. Want ze ja. zijn veel kleiner. Hè. Ze zijn zo 10 15 tot 15 centimeter. centimeter. centimeter ja. Ja. En uh, ik, ik, ik heb er hier, ja, dat noem je dan ja, voor kenners: een uh, uh, uh, uh, uh, uh, vierender of een zesender. Hè, want, uh, uh, ik uh, uh, ik zie een vierender. Ja, dat is een drieender keer twee. Want ze hebben meestal twee op hun hoofd staan. Ja, en dan noem ah, ja, ja. je het zes. En die andere zitten er twee okay. uitsteeksels aan. Dus dat is dan een vierende. Ja. En uh, en er zit er als, als iemand... Ja, er zijn er vast een hoop zandvoerders die vroeger... Want toen liepen er nog heel veel reeën in het duin. He, toen waren er eigenlijk bijna geen hè, Toen was je enorm blij als je een damhert zag. Maar uh, toen kon het daar niet missen dat je reeën zag. Dus vast hebben een aantal... Uh, nou, zeker oud luisteraars. Oudere luisteraars. Een aantal van die gaffeltjes ooit wel eens gevonden. En dan, hoe ouder ze zijn, hoe meer tranen erop zitten ook. He, als, als, er zitten allemaal bobbeltjes op zo'n uh, zo gewijtje, gaffeltje... En dat is dan gewoon van een oude bok. Dus uh, als, als, als er veel tranen op zitten. Ja, dan heb je te maken met een, van een gaffeltje van een oude bok. Ik ja, denk eigenlijk en... dat we geen televisie hebben. Hè? Want het nee. is wel heel erg leuk. Ik zal hem even voor de microfoon houden. Dan. Ja, het oh, gaat net halen. niet lukken. <laughs> maar maar, ik vond het uh, wel leuk, want dat ze nu afvallen. Tranen dus, uh, op een gaffeltje. Ja, precies. Maar het, het afvallen is dus gewoon een, een jaarlijk verschijnsel. Dat zoals ja. de grote gewei van de herten. En, en dan komt er weer een nieuwe. Het begint hij gelijk weer te groeien. dan komt er eerst ook eentje met een bas eromheen. Hè. Dus er er, dat vlies, huid, uh, zit eromheen en haar. En zo gauw ze dan zeg maar uh, groot genoeg zijn, dat is een beetje in april, gaan ze die ook weer schuren. Dat zie je dan ook weer aan bepaalde kleine struikjes Daar zit die dan langs te schuren om die huid er weer af te schuren. Nou, Hier, dan krijg de, je weer zo'n heel met mooi. Met deze gaffeltjes worden weinig gevechten gedaan, toch? Nou, die bokken, die zijn toch wel erg territoriaal, hoor. Ja, die bokken, maar het zijn ook stiekemers. Want we hebben wel eens een bok, een uh, aantal reën gezenden. En die maken soms wel eens een uitstapje naar een ander territorium. En dan... Uh, en dan is er wel uh, ruzie. Ja, ruzie? Ja, en om, en, en om daar het vrouwtje te dekken, zeg maar. En, uh, dus, dat, dus het gebeurt wel. Maar ze hebben maar een heel klein territorium. Hè. Ze hebben misschien uh, nog geen vierkante kilometer. Hmm. Hebben ze als territorium. Dus dat is veel kleiner als een, als een dam. die wel een territorium heeft van het halfduin. Kijk, dat, dus, en de boulevard erbij. Hè? Uh, nou, ik zit nog even naar dat, dat, dat, dat gewei en het gevechten denk ik. Want we hebben natuurlijk altijd over gevechten met uh, uh, grote herten. Ja. Dus zeer in het nieuws. Maar hier wordt dus ook meegestreden met, uh, met, met kleine ge ge gewijtjes. Ja, ja, hoor, er wordt zeker. Uh, en, en er wordt naar gekeken door de door de vrouwtjes. Een uh, uh, ree die er goed uitziet en uh, mooi gewei heeft. Ja, daar dat, dat gaat de volker toch naar uit. Hoor. Niets menselijks ja. menselijk is ze vreemd. Nee, nee, nee. Ik probeer me ook wel eens stoer te kleden en noem maar op. Maar, uh, maar dat is een heel ander verhaal. Ja, oh ja. Maar, uh. <laughs> maar uh, even over de damherten. Want ik kwam hier vanmorgen naartoe en ik zag het spoor alweer. Ja, uh, het is ja. weer... Uh, het, het, het, het, dat heeft toch ook weer met de temperatuur te maken? Ja, ja, de eerste winterse dag in twee jaar, hè, gisteren. Ja. En ik dacht gelijk, ik denk, oh, wat ik hoor mensen natuurlijk wel eens vrolijk zijn, maar ook wel eens mopperen over die damherten die hier in, in Zandvoort lopen. Uh, je hebt, ja, ja, je hebt altijd een beetje twee kampen, of misschien wel drie, een neutrale ah. kamp ook, maar uh, ja. en, uh, ik denk, oh god, die slimme herten die nou in het duin, omdat het bevroren is, die lopen natuurlijk weer langs het hoge hek, langs de fluitflat en dan de boulevard, uh, ja. om, gaan ze daar omhoog. En ja. dan, ja, dan komen en ze Zandvoort worden in Zandvoort in. ook op een of andere manier kennelijk, hoe langer, hoe, hoe meer mak. Ja. Van de week kwam ik op een avond en toen stond er ook weer een stuk of tien, die stond midden op de weg. Dus ik, ik stop netjes. En die gaan dan mij, mij staan te bekijken zo. Ja, wat, doe dus ja, bijna, ja, wat doe jij op mijn weg? Dus ik dacht, nou, ik heb alle tijd. Dus. Ja. En dan gaat er een, die gaat weer eens door. Maar de andere blijft kijken. Ik heb er zeker een kwartier gestaan. Ze, ze zijn ook niet bang, hè? Nee, nee, nee, nee. Ze zijn gewoon aan mensen gewend hier. Hè. Dat ja. zijn die, die grote herten. Ja. En die, uh, die gaan sowieso in de winter. Hè. Ze doen sowieso wat trager, hè. Want ze willen niet te veel vet verbruiken. En, maar ze schrikken ook niet gauw meer, he. van auto's niet, van mensen niet. Ja, van honden wel natuurlijk, he. die onverwachts ja, op ze afrennen. Gevaarlijke dingen voor, uh, voor ja. herten, die hebben we nog. Ja. Uh, er uh, wordt er uh, wel eens één een doodgebeten nog, hoor. Hier, yeah. dat in de Zuidduinen vinden we er nog wel eens eentje. En ja... Ja, de Zuidduin is natuurlijk ook een gebied waar heel veel mensen hun honden uitlaten. Ja. Dus dan heb je, uh, als zo'n het gewoon hier aan het rondwandelen is... en er komt ineens zo'n uh, zo rover aan die, ja. die bijt, dan ben je ja. klaar. Ja. En, en, en meerdere honden bij elkaar, dat zijn vaak jagers. Hè. Eén, ja. en, uh, nee, Dat hebben we in de duin ook vaak. Hè. Dat hebben we wel eens, uh, als er honden zijn op snap... is het vaak een klein hondje met een groot hondje. Oh ja. Een klein hondje is een drijvertje. Ja. En die grote hond die pakt dan als het ware de prooi. Dat zit er toch een beetje in, dat in die, die, die roedel. ja. ja. hadden erbij. jullie het net over de de eerste winterse dag, ja. Maar ik kan het gedrag van die heren toch niet terugbrengen naar de eerste winterse dag, want er uh, komt tegenwoordig nog eens op de Frans Waanstraat en daar ja. is het toch elke dag prijs. Ja, ja, dat, dat, dat is zo. Hoor. Ze lopen hier sowieso uh, door het dorp heen hè. en uh, zeker hier uh, aan het nou mm -hmm. tot het centrum maar toe zeker. Maar en, het is, het, het wordt natuurlijk erger op het moment. Ja, als het echt gaat uh, winteren en er gaat sneeuwen, dan uh, ja, dan zijn ze slim genoeg om hier naartoe te gaan. Ik wil even naar de tip van de Boswachter? Ja. Vroeger had je nog echte winterstaat hier. Ja, ja, ja. Nou... Ja, wat mensen die, die, die, die mopperen toch wel. Dat zeggen toch mensen heel vaak. Ja, maar Vroeger. wat is dan de tip van de boswachter in deze? Ja, nou, kijk... Uh... Ik, ik, ik vind dat we twee jaar geleden hadden toch ook nog een echte winter. Weet weten, he, toch? Die, die gevoelstemperaturen van min 20. Met die, met die winter bij min 25. Dat ja, was helemaal toch kapot. Ja. ja, maar twee winters geleden nog maar hoor. Ja. Dus dat was eigenlijk. Elf steden toch ging maar net aan niet door. Ja, klopt. Nou, dat is toch ook vaak een graadmeter. Ja. En in het duin, nou, dat waren toen dat er twee tot. nou zeker 200 hetten doodgingen van, van, van de kou en van de, van de, van de honger. Dus uh, dat was toch echt wel een echte winter. Dus mensen mopperen weer eens. Maar ik denk, ja, twee winters geleden was er nog zo'n eentje. En, uh, maar wij zitten, hebben erover te praten. Maar die dieren, dat, daar gaat die tip ook een beetje over. Die handelen gewoon. Hè. Die gaan van, in, in uh, De herfst beginnen ze al met een vetvoorlaag aan te leggen. Of reservevoorlaag. Uh, raad, zoals uh, eikeltjes worden verzameld door, door, door, door de Vlaamse gaaien. Eekhorns verzamelen. Die, die dennenappels. En zo zijn er allerlei soorten dieren die uh, ja, een voedselvoorraad aanleggen. En, en, de, en in winterslaap gaan. Plus de vachten. De vacht van. Uh Sowieso de vogels ook. Die, die krijgen een, een dikkere op elkaar zittende verenvacht. Maar ook de vos en de uh, ree en damherten. Die krijgen gewoon een uh, ja, dikkere wintervacht. Ja. Met een uh, luchtlaagje in als, de haren. Als isolatie. Ja, als isolatie. Ja. Dus die mopperen niet. Hè. Wij trekken. Ja, wij mopperen. Wij, wij, wij, wij buitenmensen mopperen ook niet. Ja, hè. Maar, maar, wij, wij trekken dus, ook een andere vacht aan. Gewoon een dikkere jas aan. Juist. Ja, ja. Maar dat, dat denk ik ook wel eens. Uh, en zo, uh, mensen bijvoorbeeld in Zweden in Noorwegen, als je die wel spraat... Die, die, die hoor je er ook niet over. Die hebben gewoon goede kleding. Of voor de regen, of voor de, voor de kou. Weet je wel, ja... En wij als boswachters hebben dat sowieso ook natuurlijk. Want ja, je, je... Met de hele dag buiten. Ja, ja. Dus... Maar in, in een strenge winter zijn er dan ook... minder dieren, die, of meer dieren... die niet overleven? overleven? Ja, nou, ik denk zo is met uh, deze periode... vallen de zwakkere weg, weet je wel? Dat, uh... Maar dat hoort bij de natuur. Ja, dat is echt een schifting. Uh, dus ja. ik, ik, ik, ja. ben, ik ben al benieuwd... als volgende week weer uh, uh, in de tuin komt. Ik denk zeker dat we weer een paar meldingen krijgen van het publiek. Die helpt ons gelukkig altijd goed mee van valwild. Weet je wel. En dan ja, met, met zo'n zo, zo ruim 2200 damherten liggen er natuurlijk. Mm -hmm. De zwakkere die, die, die, die vallen als eerste om. Ja. Ja, ik kan mij uh, die twee jaar geleden nog wel herinneren. Want toen uh, waren er wat bezorgde zandvoorders die uh, wilden gaan bijvoeren. Ja. En daar hebben we het uitgebreid over gehad. Die hebben we de vorige keer nog over gehad. Doe dat niet. Nee. Nee. Want uh, dan krijg je van die herten die op een kont gaan zitten en een pootje. Mogen Ja, dat, dat zie je. Zoals de bekende Bedelvossen uh, bij uh, het einde van, van Pees Uit. Ja, precies. Dat, dat, nee hoor, dat, uh, ik, ik vond nog een artikeltje van twee jaar geleden. Een artikeltje had iemand in de krant gezet van uh, hier kun je het voedsel brengen voor de, voor de dam. Het had ze wel netjes bijgezet. Ik denk dat het ze een ze was, want ik meen dat ik het <laughs> kende, maar goed. Oh, het was een hu. Oké. Okay. Nee, nee. nee. Maar, maar goed, ik vond het artikeltje nog en die had er wel netjes bijgezet. Geen brood, want dat is slecht voor redden. Dus dat stond er wel. Bij. Ja. Maar je kon daar geld brengen of uh, ja, voedsel in okay, even iets over de vogelkers. Want jullie zijn de vorige keer begonnen met vrijwilligers. Ja. En uh, hoe is dat afgelopen? Ja, dat gaat, uh, het gaat als een speren ja? <laughs> in de duin. En uh, wat, uh, als je bij Zandvoortselaar nu binnenkomt en je gaat richting die rem, rembaan veld. Nou, die rembaan, je ziet gewoon weer uh, de, open uh, de open structuren, zeg maar. Die hele vogelkers is daar verwijderd. En de meidoorn die er stond en wat populieren, die krijgen weer ruimte. Je kunt ook weer een prachtige wandeling maken rond de rembaan. Die paden zijn nogal wel erg modderig hè, door, de, door het grote ja. zware verkeer. Maar ja, ze zijn heel druk bezig. Want per 1 maart moet het klaar zijn. Hè. Dan is het begin van ja, het broedseizoen. Jullie hebben volgens mij nog wel meer uh, werkzaamheden op dit moment. Ja, de ja. ja, want daar gaat ook binnenkort weer een uh, excursie over. Hè. Oh, en, uh, ja. Nou, ik wil daar okay. even naartoe naar de ja. agenda. Want uh, ja. de, dan tij, de tijd draait weer door. Thomas ja. pak zijn zit uh, <laughs> ja. alweer. Ja. Vanmiddag is er nog een wandeling? Ja, vanmiddag. Die was volgeboekt. Oh. En uh, dat, dat is die uh, wilde zwanen in het verboden gebied. Je weet het nooit trouwens met dit weer. Hè. Sommige mensen hebben dan denken... Oh, het is glad of dit of dat. Die bellen oh, af. Dus het is altijd de moeite om even naar het bezoekerscentrum te bellen... of er afmeldingen zijn. Want uh, het is een mooie, mooie wandeling. We gaan uh, het verboden gebied in. En dan uh, op zoek naar die, nou, die wintergasten. Hè. Die wilde zwanen, zaagdekken. En Valt die mij... dus dat is Valt mij overigens wel op dat in de komende drie maanden weinig uh, tochten op de Slaan beginnen. Oké, okay, ja. <laughs> ja denk ik. ik zie er wel een aantal leuke staan. Maar ja. zie overal zie ik de oranjekom, de zilk. Ja, ja, dat ja. ging per ongeluk, hè? Ja, dat denk ik. <laughs> ja. nee, want de oranjekom is het meestal, hè? daar start het meestal. En, uh, bij het bezoekerscentrum. Bij het bezoekerscentrum, ja, ja, ja. ja. Daar is meestal de start. En verder zijn die vroege vogelwandelingen ons te beurten. De ene keer in de zilk, dan in Panneland, dan de oase en dan de Zandvoortselaan. We zien weer een, een heel programma. Wat, wat springt er voor jou uit? De Live uh, Plus? Ja, de Live Plus is sowieso heel aantrekkelijk. Prijskwaliteit... noem ik dan maar even, want hij is gratis. Dus ja. Ja. Dus maar ik zie ook een hele leuke... hoe word ik boswachter? Ja. Het is jammer dat het tussen 8 en 12... Uh, voor 8 tussen... Uh, 8 en 12 anders, anders is. Had je uh, ja hey, dat lijkt me zo ik, verschrikkelijk leuk. Ik had je graag meegenomen. Ja. Maar, uh, maar dat mag niet. Ja. En ik weet dat daar nog plaats voor was. Dat is, ja. uh, die geef ik dan zelf, he, eind februari. En dan ben ik altijd benieuwd... want we hadden het net over de winter. Wat doen die ouders dan? Hoe sturen die ouders... He, want die kinderen he, die verzamelen die ja. dan he, die, die een keer bij dan nou zijn ze goed gekleed camouflage denk ik dan aan schoenen uh, wat voor attributen hebben ze zich bij zich de ene is helemaal uitgerust tot in de puntjes met, de, met, met ja? een verrekijker met, met uh, uh, met, met, die zijn met een bij oppas. voorbaat al geslagen. die zijn al bedoel geslaagd bedoel dan komen in een t-shirt ja. en een korte broek ja. ik heb voorgedrukte diploma's he, oh, natuurlijk. en daar zet ik dan uh, daar, mijn handtekening op als ze goed zijn Ontzettend leuk. Maar daar, uh, daar kan dus nog op ingeschreven worden door ja. kinderen tussen uh, 8 en 12. Hoe word ik boswachter, ingang Pannenland. Uh, je kan ook kijken op www.waternet.nl-awd. Ja. Daar staat die ook op ongetwijfeld. Ja, dat klopt. Dus als je het leuk vindt, kan je daar nog uh, op uh, ja. aanmelden. En alle ja. brochures liggen gewoon weer bij de ingangen van de waterleiding. Daar. Ja, ja. En, en als laatste wat ik even heel snel wil zeggen. van uh, Het is wel leuk, hè. Die, die, die, die struinen. zijn. Gratis. Ja. Het gaat heel erg over historie. Want ik heb een rondrit gehad. En er waren een hoop mensen. Een hoop oud zandvoerders die meegingen. Die vonden het enorm interessant. Plus, mevrouw de Vries. Uit de Leijsterstraat staat hier ook in struinen. Want die heeft gewoond in de duinen. Ja. Dus oh. die uh, ja, ja. bij gespot. Dus dat is wel... Uh, er staat een heel artikel trouwens. Ja. Volgens mij in de laatste klink. Oh, uh, de klink die gaat ja. komen. Oh, oh, ook geboren voor deze mevrouw. ja. deze ja. Ze wordt Was wel populair. Maar ja. <laughs> ze blijft ja. populair. Ja, dat is Heel wel leuk gezicht, hè? Ja. ja. Goed, ja, mevrouw Van Duin. Als u de historie... Ongetwijfeld heeft u mevrouw zo'n boekje gehad. Ja, ik, ik moet er nog een aantal in de bus gooien. Want ja. ze had uh, wat ja. mensen gevraagd. <laughs> ja. Dus dat klopt. Ja. Maar het is ook Goed. wel heel apart om te zeggen... ik ben in Duin ja. Ja. ja, ja, ja. En Katootje stond op haar huis, hè? Ja. Dus dat ja. is wel heel leuk. Haar naam. Ja. Ja. Nou, Gerard. Ja? We zijn er weer doorheen. Want er ja, volgen jammer. nog een aantal mensen. Uh, hartelijk dank voor uh, de uitleg weer. Graag gedaan. En uh, graag tot de volgende. Oké, okay, doe ik. Dankjewel. Okay. We zijn er weer. En uh, aangeschoven is Ando Zandbergen. Goedemorgen. Uh, wel bekend, goedemorgen. Als uh, raadslid, wethouder en uh, op de lijst voor de Staten binnenkort. Maar ook uh, voorzitter van het CDA en in ons kader een rondje voorzitter van de politieke partij is hij hier. Maar misschien gaan we het ook voor alles hebben. Wat jij wil, Ben. Ik sta <laughs> voor alles open, dus... Uh... Hoe is het? Goed, ja. ja. Het jaar goed begonnen. Ja. Ja. Politiek gezien... Ja, want uh, nou ja, wat Ben al zei van uh, de Provinciale Statenverkiezingen komen eraan. Voor heel veel mensen uh, denk ik alweer naar de stembus. Nou, u mag zelfs twee keer naar de stembus dit jaar. Eén keer voor de Provinciale Staten en daarbij ook voor de waarschapsverkiezingen. Oh ja. Dus uh, Rijnland... En worden nooit gecombineerd. Dat is de eerste keer dat dit gecombineerd okay. wordt. Dus uh, voorheen was de waarschapsverkiezingen met, uh, per brief. Maar dat was de respons zo slecht. Dus dat ze nu uh, de Provinciale Staten en waarschapsverkiezingen één hebben gedaan. En uh, ja. Ik ben, vanuit, uh, ik ben heel actief ook binnen het CDA Noord-Holland. En dat betekent ook dat ik uh, de campagne heel dicht betrokken ben. Dus uh, dat is heel leuk. Hoe actief? Uh, ik ben uh, provinciaal penningmeester. Dus Wat? ik zit uh, dagelijks bestuurder. Dus uh, ik moet al het uh, geld uitgeven. Ja, dat is heel actief. En ja, ik... dat is heel <laughs> actief. Ja. En daarnaast uh, ben ik dus uh, de werkgever van de, het uh, steunpuntmedewerker. En, uh, dus ik uh, ben uh, ongeveer tot uh, nou, zijn één keer per twee weken... ben ik uh, op het uh, ja, fractiehuis uh, te vinden Over. in Haardem. Over populariteit gesproken, hè? want je haalt het aan, die waterschaps met die brief erbij. Een aantal mensen zal dat ongetwijfeld nog herinneren is de statenverkiezing ook populair? Als ik al zie dat bij de gemeenteraadsverkiezingen het landelijk gemiddelde onder de 50% komt. Hoe zit dat dan met die staten? Nou, de statenverkiezingen ik heb er behoorlijk in verdiept, kan ik je ja. voor kast klappen? Er is ongeveer 55% stemt bij de Provinciale Staten. En het heeft vooral te maken dat de Provinciale Staten de Eerste Kamer kiest. Dus wat je ook dit jaar gaat zien, het wordt helemaal landelijk getrokken. Sterker nog, de eerste keer in de historie dat de minister-president Rutte, die gaat actief campagne voeren. Er is nog nooit gebeurd voor de Provinciale ja, Staten. En het, en het feit dat nu de Eerste Kamer natuurlijk veel meer ja, in het nieuws is klopt. dan ooit daarvoor met uh, allerlei opmerkingen betekent dat dat jullie verwachten dat het mogelijkerwijs wel eens meer opkomst zou kunnen zijn? Nou, wat je zal zien is dat uh, er zijn al vijf uh, landelijke debatten zijn er uh, gepland. Drie met uh, de fractievoorzitters van de Tweede Kamer en dus Rutte. En uh, twee met uh, de lijsttrekkers van de Eerste Kamer. En dat is dan specifiek voor de komende provinciale verkiezingen. Inderdaad. En dat is voor 18 maart, is dat ja. inderdaad. Maar ja, dat betekent dus ook dat het, dat het, het, het ook al zijn het provinciale verkiezingen, ze worden landelijk getrokken. Ja. Dus voor ons is dat wel heel, aan de ene kant uh, ja, het komt het daarmee in, in, in de, onder de aandacht. Aan de andere ja. kant wordt het landelijk getrokken. En dat is wel heel jammer. En daar wil ik even op inhaken. Want bij uh, de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen keer werd het ook super landelijk getrokken. Alle uh, uh, Bonsen van partijen waren rozen aan het uitdelen. Groene sjaals enzovoort. Dat heeft zijn weerslag gehad op de uh, plaatselijke verkiezingen. Mm -hmm. Is dat wel slim? Want ik kan uh, uh, vandaag op een, een partij stemmen die voor zijn antwoord is. Maar bij een andere uh, verkiezing, de statenverkiezing... Uh, een partij kiezen die regionaal Klots. mij beter trekt. En ik ben een beetje ja. bang dat uh, door het landelijke invloed nu weer gaat gebeuren, wat er bij de gemeenteverkiezingen gebeurd is. Daar ben ik helemaal een beetje eens. Kijk, het is voor een lokale afdeling zelf te bepalen of je zo'n partijbonds naar binnen haalt of, de, of nee, niet. Ja. Wij, wij doen dat niet bij, bij verkiezingen, of zelden. Nou, ik uh, heb meneer Buma toch ook hier rondzien, die is Dat was twee jaar geleden, ja. maar dat was niet tijdens nee, ja. ver, verkiezingstijd. Maar ik denk wel dat het voor Buma wel eens een keertje goed is geweest om in Zandvoort te komen. En wij doen het liever buiten de verkiezingen om, want dan heb je ook geen, bepaalde, geen druk dan dat je dat, je dat bij verkiezingen doet want dan, dan ligt het er bovenop ben ik de... en ik, ik ben van mening uh, zowel gemeenteraadsverkiezingen als provinciale verkiezingen dat uh, moet je lokaal gaan trekken kijk, uh, je, je gaf al gelijk aan waarom gaan mensen op provinciale verkiezen ja ik, ik ben van mening dat provincie is een belangrijke bestuurslaag in uh, uh, in ons uh, ja, overheidsstelsel en een simpel voorbeeld is dat uh, de provincie 4,5 miljoen uh, uh, steekt in de, in de Entree Zandvoort. Ja. Uh, kijk, uh, voor de uh, provincie zijn een aantal taken belangrijk. Uh, en één uh, daarvan is gelukkig toerisme stimuleren. Jawel, en ik denk voor de kiezer is het natuurlijk uh, ja, het hemd is altijd nader dan de broek. Wat doet de provincie dan voor mijn plek? Ja. Dus uh, ook, al, ook al zijn ze misschien wat landelijker, ik denk dat de kiezer het, het heel erg belangrijk vindt, wat doen ze regionaal? Klopt. Ja, maar daar zit dan achter. Wie gaat dat doen? Als, als bijvoorbeeld een van de staatslidden... Ik, ik noem maar een dwarsstraat een D66er zou zijn... en die uh, ja, ja. steunt een aantal dingen waar ik achter sta... dan zou ik op hem moeten kiezen. Terwijl ik lokaal misschien heel iets anders kies. Klopt. Ja. Daarom, daarom zou ik graag dat landelijke eraf hebben. Ja, en wij hebben bijvoorbeeld als CDA gekozen. Ik, ik zit hier namelijk voorzitter CDA, maar ook al uh, CDA Ja, daar gaan we in ook nog hebben. Oh. Maar uh, uh, wij hebben ervoor gekozen om onze lijst zo te maken... dat we uit de, uh, elke regio die er is... er uh, in de boven, bij de bovenste uh, tien er eentje te hebben. Wat krijg je dan? Dan krijg je de, dus de afstand tussen de, de, de, de potentiële staatslid en de burger wordt dan een stuk kleiner. Mm -hmm. ja. Zul je een voorbeeld geven over d 60? De helft van de lijst van D66 komt uit Amsterdam. Dus dat betekent dat uh, uh, de helft van uh, de D66-fractie gaat Daar. beslissen over uh, ja, zaken die, die, die niet stedelijk ik, ik zijn. Ik heb jullie standpunt. En gelukkig heb ik, ben ik niet lid van enige politieke Goed zo. partij. Dus als ik nu... Nee, geen lid. Dus als ik nu iets zeg... Ik kan me ook voorstellen dat ik denk... maar over het algemeen vind ik het gedachtegoed van een bepaalde partij. Dus in D66 staat mij wel aan. Dus ja. als ik provinciaal ga kiezen... Oké, okay, dat, dat wat jij net ook zei. Dus dat is het, het is um, het, je Beide kanten zijn. Het is er. Beide kanten ben ik met je eens, maar ik, waar, waar ik wel van overtuigd ben, uh, is dat mensen sneller gaan kiezen op mensen die ze kennen. Dat denk ik ook, want anders is het zo van in het Wilde Weg, want dan pak je er maar één. Ja. Nou, dan, dan ga je dus inderdaad weer gericht kiezen op, uh, nou ja, uh, op partijen. Uh, Sandberg staat op de lijst van CDA. Die ken ik wel aardig, komt uit Sandvoort. Dus hij zal het goed met Sandvoort voor hebben. Flap, ik ga hem stemmen. Die dat kant, is wel de bedoeling. Ja, maar ja. als jij dus een landelijke ja. campagne gaat voeren. Voor uh, het CDA. Dan is de gedachte goed andersom. Ben ik ben een stuk lager geworden. Want ik ben uh, nee. aanhanger van het CDA. Dus ik zal wel op iemand van het CDA stemmen. Nee, we, vanuit het CDA hebben we dus echt, we kiezen we echt voor uh, lokale en okay. regionale campagnevoeren. Mooi, dan gaan we dat uh, 18 maart zien. Ja, hm? ik ben benieuwd. Ik ook. Ja, ben je daar heel druk mee de hele week? Met, ja. met alle dingen. Wat neemt het meeste tijd in beslag? Nu de komende proefvoorbereidingen. Voorbereidingen. Ja. ja, daarvoor. Jullie uh, gaan dus uh, aan de slag met de slag. En uh, wij, ja. uh, wij, wij zien de campagne tegemoet. Um, de voorzitter van het CDA. Sinds wanneer ben jij voorzitter van het CDA? Want Kees Metters was dat ja. vorig jaar nog, toch? ik uh, klopt. Want wij, wij hebben de, de stelregel... Als je in het bestuur zit, kun je geen politieke functie hebben. Dus uh, dat betekent dat Kees zijn uh, voorzitterschap uh, vakant heeft gesteld. En ik ben in uh, begin... Eind juni ben ik gekozen als interimvoorzitter en bij de ALV van uh, eind oktober ben ik gekozen tot uh, definitief voorzitter. Dus uh, officieel ben ik pas sinds 31 oktober voorzitter, maar ik doe het al sinds na, de zomer. Ja, vanaf ja. De, de, de verkiezingen zomer, de, na de verkiezingen. Hoe is dat om het CDA uh, te sturen en bij elkaar te houden? Een mooie uitdaging. Ja, nee, kijk, uh, Het CDA heeft uh, bij de gemeenteraadsverkiezingen uh, best wel een uh, vernieuwing gehad. Uh, ik ben uh, gestopt, Gijs de Rode is gestopt. Uh, en dat betekent dat er ook twee nieuwe mensen zijn binnengekomen. En het betekent ook dat er bij de schaduwfractie een aantal nieuwe mensen en nieuwe gezichten zijn gekomen. En uh, dat is heel leuk om dat te zien. Want uh, dat betekent nieuw elan, nieuwe energie. En ook zinnige discussies binnen de fractie. Um, de, de, de meeste mensen, de, de zondag. Voor te zien, natuurlijk maar drie gezichten, en je zegt zelf: uh, We hebben wat, uh, wat nieuwe in de schaduwfractie. Ja. zijn het jongeren? Ja, zeker. We hebben Jan Belen, die uh, dat is inmiddels al een gezicht in de raad. Dat is inderdaad ook een gezicht. Uh, Kevin uh, Stefan, die is uh, fractiesecretaris en ook secretaris, die is 26. En uh, daarnaast uh, zijn er ook nog een aantal andere jongeren die actief uh, gaan worden binnen het CDA. Streven jullie ver verjonging na? Het is niet het doel op zich, maar het is wel... Uh, ik denk wel als je een fractie uh, wil hebben die een... Uh, een, uh, uh, ja, een uh ongeveer hetzelfde DNA heeft als de samenleving... dan is dat goed. Uh, als je alleen maar uh, mensen zoals uh, Dank jij en wel. ik... Jij en ik, oudere jongeren, oh, ik ben... Wat voor een andere opmerking. Jij en ik, uh, oudere jongeren, ben... dan, dan uh, hebben we toch een bepaalde kijk op bepaalde zaken. Dus als je een nieuw, jonge Elander in gaat, gaat brengen... krijg je toch een zinnige discussie. Maar expertise telt natuurlijk ook, hè? Absoluut. Hebben jullie um, een soort... Um, Vandaar ook opleidings? de middeling. Sorry? Vandaar ook de middeling. Ja, precies. Hebben jullie ook een soort opleidingsprogramma... voor... Uh, Jongeren die klaarstaan. Ja. Wat doen jullie eraan? Hoe, hoe trainen jullie die? Uh, ja, dat weet ik ook heel donders goed. Want vanuit de provincie wordt dat geval, ge, gefaciliteerd. Er zijn, worden een aantal cursussen aangeboden. En daarnaast uh, is vanuit het landelijk bureau een uh, soort talentenacademie. Dat kunnen we aanbieden. En dan uh, word je een aantal dingen geleerd. Hoe ga je debatteren? Wat is het gedachtegoed van het CDA? Uh, hoe ga je om uh, in de politieke arena? Uh, ja. Dat soort zaken komen ja. dan aan de euro. Want je had het net over Kevin Krijten? Kevin Stefan. Ook oh, Kevin Stefan. Ik, had, ja. ik dacht. In moment een moment. Uh, ja, dat nou, is wel een, een linker. Ja, want het is dus de winnaar van het jeugddebat. Dus gaan jullie die dan in de gaten houden? van... Uh, nou, wie weet. Is wie weet? Dat, uh, ja. Ja, ja, ja, ja, Binnenhalen. Kijk, het betekent dat je. Dat je als, als je raar zit, uh, moet je 18 jaar zijn. Maar het betekent niet dat je als je jonger bent. dat je niet aan politi politiek kunt actief kan lopen. zijn. Ja. En ik denk dat het juist heel goed is om de jeugd erbij te betrekken. Ja. bij... Uh, uh, bij de politiek, maar vooral ook in Zandvoort. Het gaat, het gaat om de toekomst van Zandvoort. Ja, het gaat inderdaad om, over de toekomst van Zandvoort en uh, daar is natuurlijk een voorzitter uh, sturend in en uh, uh, begeleidend. Dus uh, er is genoeg te doen voor jou. Absoluut. Ja. Uh, wat, wat zijn de speerpunten binnen jouw uh, club? Uh, nou, eigenlijk heb je het al bijna al een beetje aangegeven uh, meer uh, op, inderdaad meer mensen gaan trainen. Uh, uh, vanuit bestuur gezien ook de fractie uh, spiegelen en feedback geven. Uh, ook een klein beetje coachen wordt daarbij. Uh, we gaan er ook voor zorgen dat uh, ja, het, blijft altijd, het politiek spel is best wel heel of politiek is niet sexy, zeg ik altijd. Er zijn niet veel mensen die daar geïnteresseerd in zijn. En het lijkt erop dat er veel meer mensen dat ook afhaken aan de politiek. En dat, ja, dat, dat klopt. Want uh, de afgelopen jaren zie je de tegenstelling in de politiek st st steeds groter en groter worden. Ja. En uh, nou ja, we hadden het net zo zelf al over Bloemendaal Heemsteden. Uh, ja, nou, uh, voor Bloemendaal en Haarem, daar ja. gaan ze rollenbollend over de straat. En niet alleen dat. Maar het ook. Ja, het ook. Ben, ben en ik hadden het er net even over ja. dat er ongeveer een jaar geleden er een open brief is geweest van burgers. En die zeiden: Jongens, doe nou eens eh, politiek, doe nou eens waarvoor je gekozen bent en hou nou eens op met dat elkaar onderuit halen. Mm -hmm. En nu zijn we een jaar verder en nou moeten we helaas constateren dat dat niet gebeurd is, ondanks belofte. Sterker nog, het schijnt alleen maar erger te worden. Ik eh, heb me toen al afgevraagd, maar nu ook. Wat is daar nou aan te doen? Jullie zullen dus waarschijnlijk zelf een keer moeten zeggen... jongens, afgelopen met dat verhaal. Ja, kijk, wat dat betreft is het als CDA Zandvoort, is dat uh, als, als voorzitter, is dat best wel moeilijk om dat te, te regelen. Want ik ga maar over een, een klein Klopt, deel. maar en je zou ook naar de buren kunnen gaan en oh, Absoluut. Van, kunnen we eens bij elkaar. En ben, dat, benen dat, op dat tafel wordt ook tafel gedaan. Bij, en dat wordt ook gedaan. En nu is het afgelopen. Dat wordt ook gedaan. Dat, ja? lijkt, me, dat lijkt me een heel goed plan. Uh, we gaan het daar straks nog heel even over hebben als, ja. uh, als de wethouder er is, want die zat daarbij afgelopen woensdag. Uh, Ander, bedankt voor je tijd. Uh, Graag gedaan. Je het hartstikke druk. En uh, ik denk dat we in die periode nog wel eens met elkaar praten. Dankjewel. Die kans is groot. Dankjewel. En wie weet, na de Statenverkiezingen, wie weet. Wie weet. Succes. Dankjewel, in ieder geval gaan we luisteren naar Leven en later Leven van Cornelis Vreeswijk. Even testen of de microfoon van Henny werkt. Want die is kleine... Nou, dan begin ik gewoon ja. met. Uh, doet hij het? Oké, okay, dan die kan die... ik meteen even welkom heten, de kwartiermaker van de retail en horecavisie, Pascal Spijkerman. Welkom. Dank u wel. Pascal Spijkerman is een niet-onbekende in het Zandvoortse, want hij is. Uh, wanneer was het? drie jaar geleden weggegaan? Drie jaar geleden weggegaan. En, uh, en je was toen... toen heb ik drieënhalf jaar openbare orde en veiligheid gedaan bij de gemeente Zandvoort. Ja. Dus. Uh, dat is nogal een tijd geleden weer. En komt kom weer terug in het Zandvoortse. Via de normale sollicitatieprocedure hebben wij van de Want daar Zeker. was ook nog wat rommel over gelegd. Ja. Um, hoe is dat om terug te komen in Zandvoort? Het is uh, hartstikke mooi om te zien dat de uh, Zandvoorters enthousiast zijn. Zandvoorters uh, hart voor hun dorp hebben. En uh, het houdt uh, op de tong. En, um, dus we mogen het, een beetje het DNA verhaal wat je nou doet. Het is uh, inderdaad uh, aansluitend op het DNA verhaal. Maar uh, lang verhaal kort. Hartstikke leuk om terug te zijn. Ja. Um, yeah. Want er werd ons net de vraag gesteld, want wij hebben namelijk de retail- en horecavisie van de gemeente dat dik doorgeworsteld, moet ik zeggen. Het is een, een, een fors stuk. Uh, de vraag werd on ons net gesteld, wat vinden we ervan? Uh, heb jij een enig idee, Ben, wat jij ervan vindt? Ik wel. Nou, ik, ik, ik vind er ook wat van, maar ik, uh, ik, ik wil jouw meenemen, want die heb ik al een keer hard op gehoord. Nou, nou ik vind er ik vind een hoop open deuren. En, uh, uh, maar dat terzijde, kijk, het, het is heel duidelijk wat er dus in staat. Mm -hmm. Ik heb alleen een beetje doorgebladerd aan het eind en was zeer benieuwd naar, en nu, mm -hmm. wat doen jullie daar nou dus mee, praktisch gezien? Mm -hmm. Mag ik, uh, voordat die antwoord hier op het praktische komt, even terug naar de geschiedenis. Ja. Want die is ook wel aardig om nog om, om eens even door te praten. Er is uh, in uh, 2012 is die de eerste BMW-advies gekomen... en die uh, nou de lusten een aantal honden geen brood van. Zeker niet achter in de Haldenstraat. Ik heb het begrepen, ja. Um, daarin staat dat uh, horeca en uh, klein detailhandel... Uh, uh, aan het eind van de Haldenstraat, Zeestraat en het Gasthuisplein op termijn zou moeten verdwijnen. En in het volgende BMW-advies lees ik dat niet meer. Is dat uh, gevallen? Of? Wat ik uit de overlevering begrepen heb, um, laat even helder zijn, ik ben een week of tweeënhalf geleden gestart als kwartiermaker DNA Retail en Horeca. Um, die functie bestaat uit twee projecten. Eén is het DNA-verhaal, waar je het zojuist al over had bent. Uh, en twee is inderdaad uh, horeca Retail. En wat ik aangetroffen heb, is het document wat jullie nu voor je hebben. Een Horkaan retail retailvisie. Die is vastgesteld door de gemeenteraad van Zandvoort op 22 februari 2014 uit mijn hoofd. Klopt. Um, ik heb inderdaad uh, de afgelopen weken ook uh, kennismakingsgesprekken gevoerd... met een aantal direct betrokkenen. Ja. En ook ondernemers die um, hard hebben voor hun collega's... in het tweede gedeelte van de Halterstraat en in de Zeestraat. En daar was inderdaad behoorlijk wat commotie, heb ik begrepen. Ja, want zij worden met name genoemd met welke personen er dus... over Overleg is gepleegd, uh, welke bloedgroepen, zeg maar, ja. voordat dit stuk tot stand kwam. Ja, zeker. Ja. Ja. Um, nogmaals, uit de overlevering heb ik begrepen dat um, de commotie ontstaan is over een soort van dwang, wat men vreesde vanuit de gemeente om hun zaak te verplaatsen van die gebieden, hè, Zeestraat ja, ja. en het Tweede Gedeelte Haltestraat... richting een beter passend gebied binnen het centrum. Maar dan zie, nou, ik, nou, toch daarvan die, dan is... zie ik toch die commotie niet, want in datzelfde nee. stuk staat dat niemand gedwongen wordt om uh, zijn zaak te sluiten of te verhuizen. Inderdaad. Dat is de kern van het nieuwe verhaal. Um, er wordt niemand gedwongen... om te verhuizen. Er worden juist meer mogelijkheden gecreëerd... voor ondernemers... om hun pand multifunctioneler... te kunnen gaan gebruiken. Dus mede naar aanleiding van de commotie... die destijds ontstaan is... is gezegd, jongens, we gaan niemand dwingen. We gaan proberen te verleiden. en We gaan <tie> proberen om met een positief verhaal... met z'n allen... Um, wat in de hork Retail retailvisie staat... Dat wij Ten uitvoer te brengen. Is dat het antwoord op wat Ben net vroeg? Namelijk er is. Er, nee, jij vroeg net, er is was één stuk met wat commotie. Het tweede stuk vind ik dat niet meer terug. Is dat het antwoord? Dat is mijn antwoord, ja. ja dus dat. dat uh, uh, het, het, ja het antwoord op de commotie is, we gaan het anders formuleren, want zo erg was het niet bedoeld. Um, ik weet niet wat de argumentatie geweest is om het anders te gaan formuleren. Ik weet in ieder geval wel wat nu de stand van zaken is. Ben heeft het over 2012, was ik hier nog niet bij betrokken. Uh, en de stand van zaken is dat we niemand gaan dwingen. Maar we willen juist een positief verhaal hebben waar iedereen zijn krabbel onder kan zetten. En het is ook belangrijk om een verhaal te hebben waar iedereen achter staat. Want ik ben hier in principe voor een periode van vijf maanden. Het idee is aan het eind van die vijf maanden een uitvoeringsconvenant te hebben met concrete maatregelen in het kader van die Horeca en retailvisie. En we moeten natuurlijk voorkomen dat ik straks weg ben en dat ik met pijn en moeite ondernemers een krabbel heb laten zetten onder een stuk waar ze eigenlijk niet intrinsiek gemotiveerd voor zijn. Dat betekent namelijk dat als dat zo is, dat als ik weg ben, er een document, wederom een document, in een lade belandt, een stoffige lade en er vervolgens niks gebeurt. En het idee is juist met elkaar afspraken te maken waar iedereen achter. Achter staat, echt achterstaat vanuit zichzelf. En als je daar een krabbel onder zet. dan is de kans ook groter dat als ik straks weg ben. men ook gewoon daadwerkelijk daarmee bezig gaat in de uitvoering. Ja. De leidraad is dan uh, de horeca en retail versie. Oh, okay. En dan uh, kom ik bij hoe dan verder? Ja, want, want met wat... gesprekken voeren, uh, uh, en daar ben je al druk mee bezig. Zeker, uh, er staan een aantal dingen waarvan je denkt van ja, dat kan je wel zeggen, maar... Uh, ja, en niet alleen dat, maar uh, het, het, de bloedgroepen waarmee gepraat is, is natuurlijk de ondernemers. Dat is uh, redelijk simpel om daar weer mee in gesprek te gaan en ze eventueel een krabbel te laten zetten. Uh -huh. Maar het gaat er ook over toeristen en bewoners. En die drie op één lijn te krijgen, hoe doen jullie dat met bewoners dan? Worden daar ook nu gesprekken mee gevoerd? Hoe? De primaire doelgroep is inderdaad Ondernemend Zandvoort. Um, dat betekent ook. Ik ben. Aangesteld ook door die ondernemers in samenwerking met de gemeente. Je had het zojuist over de sollicitatieprocedure. Um, er zaten twee vertegenwoordigers van de gemeente. Een vertegenwoordiger van de VVV en een vertegenwoordiger van ondernemers Standvoort. Ja. Um, dat zijn uh, belangrijke spelers in dit verhaal. Ondernemers, um, VVV en de gemeente, maar natuurlijk ook de inwoners... want het heeft ook consequenties voor de inwoners. Ja, Wat en... ik heel belangrijk vind is dat niemand na vijf maanden kan zeggen... ik had iets willen inbrengen, maar ik heb die mogelijkheid niet gehad. Nee, oké, okay, maar dat was dus net mijn vraag. Want een van de dingen die ik ben tegengekomen is... Uh, de verwachtingen van bewoners en toeristen dienen met... Toen dacht ik, oh, wat mooi. Dat vind ik dus wel heel leuk. Maar um, er is ook uh, sprake van het toetsen van de klant tevredenheid. Ik ben ontzettend benieuwd hoe jullie dat dan gaan doen. Uh, ik ben een bewoner, bijvoorbeeld. Ja? Uh, vertel eens, hoe wordt mijn tevredenheid getoetst? Ik kan hem inkoppen. Nou op in ben. Maar. Maandag gaat zijn bureau open mm -hmm. en dan ben je hartelijk welkom om je ei kwijt te halen. Ja, ja, is ja, dat okay. te makkelijk? Nou, nee, die, die had ik hem <laughs> graag willen laten zeggen. Ja, ik het weet niet dat ik heb het gelezen. Maar... Ja. <laughs> nou zeg het maar, Patrick. Nou, het <laughs> belangrijkste op uw eerste vraag, namelijk bewoners zijn ook belangrijk. Uh, houden jullie daar voldoende rekening mee? Um, ik gaf daarop als antwoord. Ik wil dat niemand kan zeggen... ik voelde me gepasseerd in dit traject... en ik heb niet kunnen uiten wat ik wilde uiten. Een aantal jaar geleden heeft de gemeente... een algemene plaatselijke verordeningstraject eh, doorlopen... waarbij aan alle Zandvoorters de mogelijkheid geboden is om mee te praten. Ik zou me kunnen voorstellen... dat we in het kader van die Horka Retailvisie iets soortgelijks doen. Daarom vond ik het ook belangrijk om mijn komst aan te kondigen... in de Zandvoortse Courant. Ik weet dat dat een goed gelezen eh, blaadje is... En met alle respect. Um, en <coughs> ik heb daar ook mijn mobiele nummer, uh, mijn rechtstreekse mailadres op aangekondigd. Zodat iedereen die iets met mij wil bespreken ook daadwerkelijk die mogelijkheid krijgt. En ook ondernemers, maar vooral ook bewoners, moeten daar vooral gebruik van maken. En dan gaan we naar. Kop hem er maar in. Naar de Jupiter, hè? Naar Jupiter-Plaza, Jupiter, Jupiter, ja zeker. Je ja, zit, zit ook aardig in de etalage, zeg ik. Want is dat in, inderdaad die ronde tafel die daar uh, aan de voorkant staat... wordt dat jouw bureau? Dat is de bedoeling. Ja, het toch lekker door, laat maar zeggen. <laughs> en uh, ik zit uh, in een soort van vissenkoem. <laughs> maar als je het hebt over herkenbaarheid... iedereen ja. moet me aan kunnen spreken... laagdrempeligheid, dan is dat wel een mooie locatie. Het is uh, het Glazen Huis, maar dan anders. Het Glazen Huis, maar dan anders. Uh, met minder publiek, denk ik. Nou, uh, ik, ik hoop, uh, en dat is uh, wat Henny uh, aanhaalt... De bewoners die, die, die willen ook altijd wat zeggen. Ja. En dat is ook heel terecht. Want het gaat over, over hun wijk. Ja. Zeker. Um, kom dan ook je ei kwijt. Ja. En niet achteraf zeuren van uh, ik heb niet kunnen. Precies. Want er zijn nu al twee aankondigingen geweest over uh, jouw glazen huis. Ja. Bewoners gaan er dan ook heen. Precies. En jij zit daar twee dagen? Ja. Ik zit op de maandag en de dinsdag... Daar, In ieder geval, ik werk uh, vanuit die winkelunit in Jupiter Plaza. Ik ben wel veel in het dorp ook, dus om met mensen uh, te spreken. En ik vind het belangrijk om, als ik met iemand een kennismakersgesprek heb... ook gewoon naar de persoon toe te gaan. Ja. Zo leer je ook uh, de ondernemers <coughs> kennen en de ondernemingen zelf ook. Um, aanstaande maandag om vier uur hebben we de opening van het zogenaamde pop-up kantoor. Ik kon geen sexy naam bedenken afgelopen week. Um, suggesties welkom wat dat betreft. Uh, maar het idee is om gezamenlijk een start te maken met... Het tweede gedeelte van mijn opdracht, namelijk ook Pop-up Zandvoort. Het mogelijk maken van tijdelijke initiatieven en het ruimte geven aan ondernemerschap op dat terrein. En uh, ik zou zeggen, ben van harte welkom. Uh, we zetten een pulsje koud. Uh, we gaan uh, met z'n allen positieve toekomst in en hopen wat te creëren binnen nu en vijf maanden. De, de, de tweede uh, opdracht is het Pop-up Zandvoort. Hè. Dat staat totaal los van dit. Het zijn ook echt twee verschillende dingen. En de Horicarito-versie is echt uh, voor de Zandvoortse ondernemer, voor de Zandvoortse bewoner ja. en voor de toerist. Um, je bent aan het inventariseren. Nee, je mag niet, je mag niet, je mag. Komt daar ook uh, uh, iets uit waar je denkt, van, daar kan ik wat mee? Want als ik de, de visie lees en dan zeggen we... het einde van de halterstraat en uh, we hebben te veel dit en we hebben te weinig dat. Mm -hmm. Dat uh, ondernemers zelf zeggen... wij zouden wat meer van dat moeten hebben... of wat minder uh, van, uh, van een ander soort uh, onderneming. Is je vraag dan... Komt daar wat uit in het kader van die horeca retailvisie? Ja. Pop-up stand? Nee, de, de horeca retailvisie. Horeca retailvisie. Wij gaan zien of daar wat uitkomt. Maar ik hoop dat daar hele positieve verhalen uitkomen. En daarbij is ook de rol van vastgoedeigenaren wel van belang. Want ik kan zelf nauwelijks dwingen. En de gemeenteraad heeft ook duidelijk aangegeven... hadden we het zojuist over in 2012. In ieder geval uh, de stad daarvan was in 2012. We gaan ook niemand dwingen om zijn of haar onderneming... van de ene kant in Zandvoort te verplaatsen naar de andere kant. Absoluut niet. Dus ik ben afhankelijk van goodwill. Ja. En vastgoedeigenaren spelen daarin een grote rol. Ik heb ja. uitstekende kennismakingsgesprekken gehad al... met enkele vastgoedeigenaren. Um, en dat zal ik gewoon uh, ook de komende weken um, gaan uh, voltooien. En uh, ik heb er het volste vertrouwen in dat die mannen ja. en die vrouwen... ook daadwerkelijk het collectief Zandvoort Centraal willen stellen. Ja, want dat zijn de quick win uh, hebben jullie natuurlijk op een gegeven moment ook. Maar uh, het, het, als ik op een gegeven moment gewoon uh, denk mezelf als toerist... en ik woon hier niet, waarom in vredesnaam zou ik naar Zandvoort komen? Ik bedoel, dan pas op het moment dat ik hier ben... moet het aanbod ook leuk zijn. Ja. Dat is één van de dingen. Dan moet er moeten natuurlijk filen. Hmm. Parkeren. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat er ongelooflijk veel factoren zijn. Maar een van de dingen is, wat vinden we hier in Zandvoort? Ja, het is veel van hetzelfde. Ja. En daar kunnen... Ja, ik weet niet wie daar iets aan kan doen. Ja, dat is... Dat... Ja. Dat moet je eigenlijk hieruit lezen, dat ja. de sturing daar zou komen. En daar, uh, ja. dat was ook een beetje de vraag, hoe, hoe, hoe kom je daar aan? En, dat en iemand dan zegt, van, ik ga wat anders doen, want er is te veel van. Uh -huh. Ja, of, of dat was in eerste instantie ook de vraag uh -huh. van... hoe gaan jullie dit nou praktisch uh, vertalen? Ja. Uh, het is heel duidelijk dat er staat, we hebben uh, zee, we hebben dit, we hebben dat. Allemaal prachtige dingen, maar we zijn niet de enige. Nee. Uh, als ik, nogmaals, als ik toerist zou zijn en ik zou zeggen, ik wil naar de zee... Ik wil uh, daarnaast gewoon uh, leuke dingen doen in het dorp. Uh, maar ik wil niet in de file staan en ik wil ook kunnen parkeren. En niet idioot duur. Vertel mij dan eens, waarom zou ik naar Zandvoort gaan? Omdat Zandvoort een unieke badplaats is met een fantastisch goede naam. En we er nu voor moeten zorgen dat die fantastisch goede naam ook tot uiting komt in bijvoorbeeld de openbare ruimte. In bijvoorbeeld het winkelaanbod, in bijvoorbeeld het horecaaanbod. Precies. En we hebben nog steeds te maken met ook de Duitse toerist die een groot gedeelte van het toerisme voor haar rekening neemt. Dat is geen onuitputtelijke bron op het moment dat de Duitser, als die Zandvoort bezoekt, teleurgesteld raakt. Want die zijn weg en die komen niet meer terug. Precies. En wat wij nou moeten doen met z'n allen. En ik hoop daar in vijf maanden een goede aanzet toe te geven. Is ervoor zorgen dat de Duitse toerist. Die met zijn of haar kinderen richting Zandvoort gaat. Gewoon een positief beeld blijft houden van het aloude Zandvoort. Zodat ook die kinderen de komende decennia richting Zandvoort blijven komen. En niet teleurgesteld raken en Snap richting ik? een andere bouwpaard Snap het Ik vind het een hele mooie uitspraak. Mijn vraag is alleen. Hoe ga je dat realiseren? Door samenwerking te creëren met ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeenten en toeristische instanties. Bijvoorbeeld de VVV. Goede campagnes daarop te zetten. Maar tegelijkertijd ook te zorgen, nogmaals, dat die toerist niet teleurgesteld raakt. Dus een hoogwaardig, kwalitatief, goed winkel- en aanbod creëren. Ja. Mooi, dat gezegd hebben. Uh, stoppen wij met, eventjes met dit. We gaan straks nog even verder. Uh, met het interview. Want de tijd is om. En we moeten een klein stukje muziek draaien. En dan gaan we naar het nieuws luisteren enzovoort enzovoort. En daarna we nog heel even kort over Pop-Up Zandvoort. En als de wethouder hier is, kan je hem ondersteunen bij onze vragen bij de retail en horencafé. Even... Heeft hij vast niet nodig, maar ik blijf graag nog even zitten. Dankjewel. Oké. Okay.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 Marion Koekoek met het NOS Journaal. Shell gaat veel minder investeren. De komende drie jaar worden de investeringen met ruim 13 miljard euro verlaagd. De oorzaak is de sterk dalende olieprijs. In verband daarmee stopte Shell onlangs al met een miljardenproject in Qatar. Dat was niet langer rendabel. Vorig jaar steeg de winst van Shell. De omzet van Shell daalde vorig jaar met 7 naar 370 miljard euro. De winst steeg met 14 naar 16,8 miljard Winterweer leidt vooral in midden-Nederland tot ongelukken en oponthoud. Op de A2 tussen Eindhoven en Utrecht is de vertraging twee uur. Eerder vanochtend gebeurden in beide rijrichtingen ongelukken. En ook op de A27 tussen Breda en Gorkum is het aansluiten. De gladheid zal rond de middag zijn verdwenen, maar het blijft vandaag oppassen op de weg. Aan de Noordwestkust zijn zware windstoten mogelijk en vanavond gaat het weer sneeuwen. Nissan roept wereldwijd 800.000 auto's terug. Veel auto's van het model Rogue Sport moeten worden nagekeken. Doordat de bodem niet waterdicht kan zijn, kan er kortsluiting ontstaan. Ook de Pathfinder en de Infinity moeten terug. Die hebben problemen met de motorkap. Hoeveel Nissans in Nederland terug naar de garage moeten is onbekend. Cuba wil marinebasis Guantanamo Bay terug. Verder wil het land compensatie voor schade door het Amerikaanse handelsembargo dat 50 jaar geleden werd ingesteld. Pas dan kan er sprake zijn van volledig herstel van diplomatieke betrekkingen met de VS. De Cubaanse leider Raúl Castro heeft dat gezegd op een top van Latijns-Amerikaanse landen. De Amerikanen hebben officieel sinds 1934 een huurovereenkomst met Cuba over Guantanamo Bay. Op de basis zijn nu terreurverdachten opgesloten. De de regering heeft niet op de Cubaanse eisen gereageerd. Dan nog het weer. De winterse buien houden de hele dag aan. Met in het binnenland de grootste kans op sneeuw. Het wordt 2 tot 4 graden. Aan zee staat een mogelijk harde zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM.